...studie doen, kunnen van zo'n traject gebruik maken. Maanblad opzij heeft koningin Beatrix uitgeroepen tot machtigste vrouw van Nederland. De koningin werd gekozen uit 100 kandidaten. Volgens de jury vervult ze haar taak op een krachtige manier... ...en speelde ze een cruciale rol bij de kabinetsformatie. Vorig jaar was FNV-voorzitter Jongerius de machtigste vrouw. Zij staat nu op twee. Het weer in het hele land stevige buien, mogelijk met hagel en onweer... ...tussen de buien door ook zon... Bij een harde noordwestenwind wordt het een graad of negen. Komende dagen blijft het wisselvallig. Dit was het NOS Journal.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 BeachNet Het computer- en internetcentrum van Zandvoort BeachNet in de Hattestraat bestaat nu al meer dan vijf jaar En heeft haar diensten flink uitgebreid BeachNet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 the touch of life, no words are spoken.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 I wanna feel it again, all the love we fell then. Confinati di cuore solo, che ognuno sta. Dietro gli stecati degli ogoni suono. Sto pensando poi. Che... Yeah. Time like I told you, I never take it all for granted, oh, the sunrise will do, I'd better to air you, your sunrise will, get better to because of you I never saw it coming and I know it's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 Het Nederlandse pensioenstelsel is het beste van de wereld. Dat blijkt uit jaarlijks onderzoek van de Universiteit van Melbourne en pensioenadviseur Mercer. Nederland staat daarin al jaren bovenaan. Dat komt onder meer doordat de participatie in Nederland hoog is. 9 op de 10 werknemers bouwen pensioen op. Verder heeft Nederland relatief veel gespaard. De pensioenfondsen beheren bij elkaar meer dan 700 miljard euro. De onderzoekers vinden het ook positief dat fondsen van de Nederlandse bank ingrijpende maatregelen moeten nemen om hun dekkingsgraad op peil te houden. De tweede en derde plaats van de lijst van pensioenstelsels staan Zwitserland en Zweden. De Franse politie heeft de blokkades bij drie grote brandstofdepots bij de Atlantische kust beëindigd. Volgens de regering kunnen nu weer miljoenen liters brandstof worden gedistribueerd. In het zuiden van het land hebben tientallen actievoerders juist een belangrijk brandstofdepot geblokkeerd. Het depot levert onder meer aan de vliegvelden van Marseille en Nice. Ongeveer één op de drie tankstations zit zonder benzine... Ook vandaag wordt in Frankrijk weer actie gevoerd tegen de verhoging van de pensioenleeftijd. Navigatiebedrijf TomTom Tom heeft in het derde kwartaal minder winst geboekt. De netto-winst was 19 miljoen euro, 37% lager dan in het derde kwartaal van vorig jaar. Wel steeg de omzet met 3%. TomTom Tom won zowel in Europa als in de VS marktaandeel. In Europa verkoopt TomTom Tom bijna de helft van alle navigatiekastjes, in Amerika een kwart. Homo's en lesbiennes in het Amerikaanse leger mogen voortaan.